Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Justitie in Spanje is een onderzoek begonnen naar Bankia. Onderzocht wordt of bij de oprichting van de Spaanse bank een jaar geleden de wet is overtreden. Bankia komt voort uit een fusie van zeven regionale spaarbanken. Een Spaans anticorruptieteam houdt zich met de zaak bezig... en heeft al documenten opgevraagd bij Bankia en de Spaanse Centrale Bank. Bankia is de op drie na grootste bank van het land en speelt een hoofdrol in de economische crisis... De overheid nam vorige maand al een groot deel van Bankia over. Daarna vroeg de bank de regering om 19 miljard euro noodsteun. Spanje onderzoekt nu hoe Bankia en andere banken geherfinancierd kunnen worden. President Obama heeft gisteren en vandaag gebeld met een aantal Europese leiders. Hij heeft er volgens het Witte Huis op aangedrongen dat er meer wordt gedaan om de Europese economie te versterken. Volgens het Witte Huis waren de leiders het eens over het belang van maatregelen van de Europese Commissie. Daarbij vinden ze dat de belastingbetalers moeten worden ontzien en dat kostbare noodmaatregelen moeten worden voorkomen. Morgen heeft de Britse premier Cameron een ontmoeting met bondskanselier Merkel in Berlijn. In Normandië, in Frankrijk, zijn herdenkingen gehouden van de geallieerde invasie vandaag 68 jaar geleden. De operatie met 50.000 militairen luidde het einde in van de Tweede Wereldoorlog. Onder andere president Hollande was in Normandië om die, die day te herdenken. Verder waren er Amerikanen, Canadezen, Britten en Fransen die de invasie als soldaat meemaakten. En op de snelwegen rond Os staan nog steeds lange files na een ongeluk vanmiddag waarbij een vrachtwagen een pijler van een viaduct wegsloeg. De politie sloot daarna de A50 bij Schaik in Noord-Brabant in beide richtingen af. Rijkswaterstaat sluit niet uit dat de weg nog tot morgen vroeg dicht blijft. Het weer. Vanavond en vannacht buien en een graad of twaalf. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal twintig graden. Dit was het NOS Journaal. ANB-verkeersinformatie op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Afrit Bunschoten en 1 mes een file van 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de A50 Eindhoven-Arnhem is nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Ravenstein en Paalgraven. Daar is een vrachtwagen tegen een viaduct aangereden. Richting Os staat voor knooppunt Paalgraven 2 kilometer op de A59. En het verkeer tussen Arnhem en Eindhoven kan beter omrijden... via de A15 en de A2.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 N.O.S. NOS Radio Langs de Lijn met Henry Schut. Goedenavond, het nieuws was zeer duidelijk vandaag. Joris Matthijssen mist de EK-wedstrijd tegen Denemarken. Zijn hamstringblessure is nog niet weg. De bondscoach, Bert van Maarwijk overweegt zelfs om een extra speler op te roepen. Ik kijk het nog twee dagen aan en dan kijk ik wat de vooruitzichten zijn. En op basis daarvan neem ik een beslissing of die bij de groep blijft of dat ik iemand anders oproep. Het Nederlands elftal trainde vanavond in het stadion van Wiesla Krakau voor 25.000 toeschouwers. En vele kwamen voor de spits van oranje. Of course, naar Lampersen. Ja? Nee he play with uh, uh, Wojtek Szczęsny in Arsenal I like this club and I like uh, this player. Zo direct een reportage over deze drukbezochte training. En in onze serie EK incidenten straks het Europees kampioenschap van 1976 in alle opzichten een memorabel toernooi. Daar komt die hoge bal richting Ondroš. Hij komt en hij gaat de goal in. Goal, punt. En dan is het nog lang niet gedaan met het voetbalgeweld. We proeven ook nog sfeer in Warschau en praten met Kevin Strootman en Jetro Willems. Maar er is ook nog tennis in deze uitzending. De laatste kwartfinales bespreken we op Roland Garros. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Toen de dag van het Nederlands Elftal begon, leek het erop dat het bezoek dat de selectie aan Auschwitz zou brengen het gesprek van de dag zou worden. Niets bleek minder waar, want na de training had de bondscoach Pet van Marwijk een vervelende mededeling over Joris Matthijssen. U hoorden het al de afgelopen uren in het journaal en zojuist ook door mij. Bas Tegeler in Krakow, goedenavond. Herrie, goedenavond. Nog even maar in detail dan, wat was de mededeling? De mededeling was eerst dat uh, Matthijssen in principe niet zou spelen. En toen eh, even later was de mededeling dat Matthijsen voor 80% zeker niet zou spelen. Hm. En dat is maar vertaald, en eh, zo is het ook, dat Matthijsen niet speelt. Even de letterlijke woorden dan, maar van Marwijk... zei er het volgende over in de persconferentie. Ja, nou goed, we hadden gehoopt dat hij vandaag zou meetreden. En dat is niet gelukt. Dus hij uh, ja, een, een, een, een, een, heeft toch meer tijd nodig, zoals het er nu uitziet. En um, ik kijk het nog uh, twee dagen aan en dan kijk ik wat de vooruitzichten zijn.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 Ja, Bas, de woorden van de bondscoach interpreterend moet je misschien wel de conclusie trekken dat ook wedstrijd 2 en misschien wedstrijd 3 er wel niet in zitten. Want als je over een vervanger al gaat praten... Ja, dat klopt. Um, maar dat komt vooral omdat de bondscoach, want die is ook niet gek, wel snapt dat je um, nu nog de kans hebt om een probleem voor te zijn. Ja. Als je nog twee dagen erbij houdt en het zou tegenvallen, niet. Maar nee. dan aan de andere nou, kant is de spoeling niet zo heel erg dik. Nee, Dus ja. Niet. But, nee, ja. nou, ik moet er nog wel bij zeggen dat Van Marwijk wel ergens in die persconferentie ook nog zei... dat hij wel het gevoel had, voorlopig althans, dat Matthijsen dan de tweede wedstrijd wellicht wel zou halen. Dat klonk ook al niet heel hoopgevend. Maar daar is de deur volgens mij nog niet dicht. Nee, maar daar duidelijk onduidelijkheid. Uh, uh, troef. Uh, maar eigenlijk, spoed als je het zo dun, hoor, he? je, zegt dat, je zegt dat terecht hoor. Want er is inderdaad niet zoveel. Want je moet natuurlijk nu wel gaan nadenken. Nou, stel nou eens dat hij inderdaad niet kan. Ja, dat is de vierde. Dan hou je er dan bij. Ja, want dan neem je dus definitief afscheid van Matthijs. En dan ja. hou je dan Maduro terug. Bijvoorbeeld. Nee, denk ik niet. Ik denk als uh, Nou ja, goed, alles kan. Uh, maar toevallig dat ik na de wedstrijd tegen Bulgarije. Toen die. Uitviel natuurlijk Matthijs al met wat mensen zeg maar, in dat oranje kamp sprak. En dat ik toen de indruk kreeg dat ze in ieder geval... een centrale verdediger willen halen, stel dat Matthijs echt weg moet. En dat ze um, in dat zeg maar, trainingskamp in Hoenderlo, die twee dagen uh, half mei... voordat ze nog naar Lausanne gingen, vrij gecharmeerd waren geraakt... van Stefan de Vrij en van Nick Viergever, die daar toen waren. Dus ik denk dat die twee er eh, dan rekening mee zouden moeten houden. Ja, en dan, dan loop je dus wel het risico, zeg ik dan maar even... dat je een verdediging krijgt met alleen maar groentjes. Jeter Willems op de linksback? Of moeten we dan ook op die manier weer helemaal verder gaan denken... en denken, ja, dan zou Willems op linksback wel eens minder kans kunnen hebben... omdat je dan toch ook nog wat meer ervaring zoekt achterin. Ja, dat denk ik. Want ik denk, als je twee posities moet gaan vervangen... dat moet je dus nu tegen Denemarken van, zeg maar, je laatste vier... Ja dan zul je er rekening mee moeten houden hoe dat zit. Je kan moeilijk zeggen, ik doe Willems en Vlaar. Je kan misschien wel zeggen, ik doe Willems en Matthijs. Ja, dat gaat niet, dus dan moet je misschien wel weer een rare noodsprong maken. En ik noem maar iets geks, wat wel meer gesuggereerd is de laatste weken. Boela linksbek, ja. of in het centrum, of noem het maar op. Je moet, je moet nu wel serieus over meer dingen gaan nadenken. Daardoor wordt het dus nog meer speculeren en wordt het nog meer onzeker. En ik denk dat Van Marwijk nu ook echt met hoofdpijn in zijn bed ligt. En uh, denkt, hoe moet ik dat nou gaan repareren? Ja, en ook de kansen voor Bouma op een basisplaats lijken gestegen. Want die heeft twee opties eigenlijk ook nog dan. Jazeker, en is natuurlijk wel iemand die wel ervaring meebrengt. En waarvan je weet dat hij ook in grotere wedstrijden niet te veel gekke dingen gaat doen. Die heeft toernooien gespeeld, die heeft Interlands gespeeld, die is wat ouder. En ik hoorde toevallig ook iemand vandaag zeggen... nou, doe dan maar gewoon Bouma en Willems. Die kennen elkaar tenminste van PSV, want die ja. spelen het hele seizoen daar. Dan heb je dat probleem in ieder geval niet. Maar het, je, je kan echt heel driftig gaan speculeren. Nog veel meer dan we al gedaan hebben. Ja, nou, dat kunnen we inderdaad nog heel lang doen. Maar doe dat dan nog even één keer nu. Maar dan als je in de huid of in het hoofd kruipt van Bert van Maarwijk zelf... en het moet oplossen binnen deze selectie. Ja, ik zou sowieso Flaar uh, in plaats van Matthijsen opstellen... omdat ik denk dat dat de beste optie is, ook met het oog op Bentner. De spits van de Denen, daar zou ik dan wel met een grote stevige kerel tegenaan willen leunen. En dan zou ik aan de linkerkant, zou ik, omdat je het niet helemaal onervaren wil laten lijken... dan toch niet kiezen voor Willems, maar voor iemand die wat meer ervaring is. En of dat nou Bouma is of Boularus of Schaars... Uh, dat zal wel, maar ik zou het op die manier doen. Oké, okay, de komende dagen wordt uh, sowieso duidelijker hoe het zit met Matthijs. Dus daarover later meer. Ja, dan even naar dat onderwerp waar we het gisteren lang over hadden... en waar we met z'n allen toch een beetje naar uitkeken op een bepaalde manier. Uh, ja, dat bezoek aan Auschwitz. Uh, we mochten niet mee naar dat bezoek. Uh, Mark van Bommel zei er dit over. In één woord indrukwekkend. Meer uh, hoeft er ook niet over te zeggen, denk ik. Ja, je praat natuurlijk... Onder elkaar uh, over de dingen die je gehoord hebt van de gids. Die, uh, je stelt vragen en geef geeft ze antwoord op wat er zich afgespeeld heeft. Natuurlijk weet je het wel globaal, maar de details uh, die zijn uh, onbeschrijfelijk. Hè. Natuurlijk heb je er op school wel een aantal dingen over, uh, over uh, zeg maar geleerd. Maar het is toch anders dan wat je had voorgesteld. Indrukwekkend volgens Mark van Bommel. Heb je er van andere spelers en uh, mensen van de staf nog het een en ander over gehoord? Ja, die hebben um, wel laten weten op verschillende manieren... dat, uh, nou ja, goed, indrukwekkend, dat is het... Um, dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zeiden. Um, ook op Twitter, want daar zitten die jongens tegenwoordig ook op. Dat komt nu dan wel vrij goed uit. Ze zeggen allemaal, er zijn eigenlijk niet zoveel woorden voor om dit te beschrijven. Wat je daar uh, ziet en voelt is zo overweldigend... Dat is eigenlijk niet meer onder woorden te brengen. En het, het tweede wat opvalt is dat ze ook allemaal benadrukken dat het iets is waarvan ze dan wel blij zijn dat ze het gezien hebben. Want zo zeggen ze, dit mag echt nooit vergeten worden. Dus dat, dat het heeft wel een hele grote indruk gemaakt. Ja, heeft het, uh, hebben de spelers vervolgens de knop om kunnen zetten bij deel 2 van de dag. Toen er, nou, ik wilde zeggen gewoon getraind werd, maar dat was eigenlijk niet gewoon. Met 25.000 mensen ook nog even erbij in een stadion. Ja, nou het gek is dat ik naar dat stadion uh, toe ging ging en toen dacht ik eigenlijk dat je, je moet daar bijna met een bedrukt gezicht binnenkomen. Maar ik had dat gevoel niet, toch. Maar misschien is dat wel omdat daar 25.000 mensen op de tribune zitten... en je daardoor toch vrij snel in een wat andere sfeer komt. Ja, je moet wel bijna. Je bent die mensen verplicht ook nog. Nou ja, ook dat is waar. Want die uh, zitten daar toch niet. Ze hebben er overigens niet voor betaald. Dat is ook hier en daar nog wel gesuggereerd. Mm. Maar die kaartjes zijn niet verkocht. Die zijn wel uitgedeeld. Maar er is niemand die daarvoor betaald heeft. Nou ja, goed, die, die, die zijn gewoon op zoek naar een leuke middag. En die zitten in het zonnetje naar een van de beste ploegen van de wereld te kijken. Nou ja, dat, ja het is een gekke dag wat dat betreft. Ja, voor die mensen waarschijnlijk een hele mooie dag. Voor die 25.000 mensen. Hoe was het in zo'n vol stadion voor gewoon een trainingje? Ja, nou, het is natuurlijk niet helemaal nieuw, want ze hebben dat wel vaker gedaan. Ja. In, uh, in Freiburg kan ik me nog herinneren. En, uh, het gebeurt zelfs zo nu en dan nog wel eens met een kwalificatiewedstrijd. Ik kan me in Armenië nog eens herinneren met Van Basten. Die vond dat verschrikkelijk trouwens. Want die kon zich niet meer verstaanbaar maken. Ja, kijk, ik vind het wel gezellig omdat er wat reuring is. Maar het is ook merkwaardig, want ze komen het veld op en ze, ze lopen drie rondjes warming up. En ze. Ze krijgen echt een ongelooflijk applaus. Ja. En dan ligt er een bal op de middenlijn. En dan denkt iemand die er langs loopt. Uh, ik schiet die bal even in het lege doel. En dan gaat iedereen klappen. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Maar het is ook wel grappig. Laten we even luisteren naar de bondscoach. Bert van Maarwijk Hij vond het ook bijzonder zo'n vol stadion voor een training. Nou weet je het voordeel is wel dat. Uh, dat voor zover we het nog niet weten. Dat het, uh, het toernooi echt uh, aan zit te komen. En, uh, want je traint je natuurlijk niet zo vaak voor 25.000 mensen.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 Ja, God, kijk, bij Van Marwijk begint het altijd hetzelfde. Dat is na een paar rondjes lopen en dan een, een ellenlange rondo van 20 minuten. En dat was nu ook zo. Daarna zijn ze inderdaad wat kleinere, fellere partijtjes gaan doen. Mensen die wel eens een training gezien hebben... een van die vaste onderdelen is altijd... één partij met drie man en een keeper in een groot doel. Tegen de partij die alleen maar bestaat uit drie veldspelers... met twee kleine doeltjes. Nou, dat hebben ze gedaan en wat, wat andere partijvormen. Waarbij we natuurlijk allemaal weer gelet hebben... zijn er hesjes? Nou, eigenlijk niet... En met welke eh, mensen speelt dan bijvoorbeeld zo'n laatste lijn. Maar dat werd ook aan alle kanten weer door elkaar gegooid. Dus daar zijn we ook niet veel wijzer van geworden. Laten we dan maar luisteren naar hoe dat allemaal klonk. Zo'n bomvol stadion bij die training. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Ja, voor de tweede keer naar een training van het Nederlands Elftal. In het stadion van de Wiesla Krakau, Maar de twee is toch totaal anders dan die van de dag van gisteren. Toen regenachtig een leeg stadion. Wat spelers die heen en weer liepen en wat media op de tribune... Het is nu totaal anders. Want 25.000 tickets verkocht. of weggegeven voor deze wedstrijd. En het stadion vult zich langzaam maar zeker. met allerlei Poolse supporters. die zich gehuld hebben in oranje shirts. 25.000 Polen dus, die maar al te graag naar het Nederlands elftal willen kijken. En zo allemaal hun favoriet hebben. Yes, uh, of course Robin van Persie. Yeah. <laughs> uh, he play with uh, uh, Wojtek Stjanssen in Arsenal. And I like this club and I like uh, this player. Uh, I like football and uh, I want to see it. What's your favorite Dutch player you, you look forward to seeing? Van Persie. Also van <laughs> Persie? Yeah. yeah. Why? Because he's is fantastic player. On, on the grounds, and I like you very much. Uh, well, my persoonly Robin. Robin. This one uh, who, who can uh, score the penalty. <laughs> you cannot score the penalty. Yeah, just as you see. Als je om je heen kijkt in het stadion van Wiesla krakau Voorafgaand dus aan die training van het Nederlands elftal... Dan, dan lijkt het wel alsof hier straks een wedstrijd gespeeld gaat worden. De kaartjes 25.000, vonden dus een gretige aftrek. Yes, a lot. Yeah, can you tell me more about that? It was very hard and tough, uh, tough thing to reach, reach the cards, and uh, I'm very happy that I can be here. Oh, it was a, a little horror. <laughs> horror? Yeah, yeah, yeah. Yes, but we can like, So it's fantastic that yeah. we can be here. <laughs> Er schalt niet alleen vrolijkheid vanaf de tribunes, want de supporters van Wiesla Krakow, dus massaal verzameld rond die training van Oranje, gebruiken dit podium om hun protest te laten horen. Krakau is geen speelstad en de UEFA moet het ontgelden. Harde liederen, fuck de UEFA. Verder verloopt de training in plezierige sferen... en wordt elk mooi doelpunt met gejuich begroet? En dat was de dag van vandaag. Morgen is het nog maar één dag tot het EK... en nog maar twee dagen tot Nederland-Denemarken. Wat doet Oranje dan, Bas? Uh, trainen morgen om 11 uur, maar dat is weer besloten. Uh, en dan in de middag krijgen wij de tijd... om met uh, de spelers uh, wat interviews op te nemen. En wie ga je dan spreken? Uh, nou, we hebben de mazzel dat wij met radio en televisie... Uh, mijn zeer gewaardeerde collega Bert Maalderink en ik... een aantal mensen mogen interviewen. Ik geloof dat Bert gaat praten met Affelay en Willems. En ik, ga, ik wilde praten met Matthijsen, maar die heeft ja. gek genoeg ineens gezegd... ik heb niet zo'n zin meer. Yo. Ja, ik vind dat wel slap. Maar goed, doe uh, maar. En uh, ik ga praten met de heren Vlaar en Boularoes. We zijn benieuwd. Bas Tegelen vanuit Krakau. Tot morgen. Yo. I had to meet you here today.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 You cry, let's just kiss and say goodbye, many months have passed us by, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you, I can't lie, I'm gonna miss you, I've got ties and so do you, Think this is the thing to do. It's gonna hurt me. I can't lie. Maybe Wanna hurt me, I can't lie Baby, you're mean, you mean another guy Understand me, I want you to try, try, try, try, try, try, try Let's just kiss and say goodbye And say goodbye ub 14 met kiss and say goodbye. Terwijl het Nederlands helft al zich in de relatieve rust van Krakau vanaf morgen dan weer, want vandaag was het druk in het stadion... voorbereid op het EK, leeft Warschau toe naar een grote avond. De avond waarop Polen en Griekenland... daar de openingswedstrijd spelen van Euro 2012. Michel Platini stond vandaag alvast de beste woord. En logistiek werden in de stad de laatste puntjes op de i gezet... zodat het feest straks echt kan losbarsten. Een impressie van Edwin Cornelissen. Dat is wel even iets anders dan het uh, pittoreske oude centrum van Krakau. Warschau, dat is pas echt de grote stad. Waar er overal verkeer is, waar de muziek wordt gemaakt op straat. En waar alles, maar dan ook echt alles, de sfeer uitademt van Euro 2012. Ik sta op een plein uh, dat eigenlijk wordt gekenmerkt door een uh, hele mooie gedecoreerde toren. En daaromheen allemaal hoogbouw. Hotels met name, die dan weer gedecoreerd zijn met uh, de sjaals van de deelnemende landen. Spanje, Italië, Engeland en natuurlijk Polska. Great atmosphere, a lot of people, splendid and a lot of... Uh... Ja, deze man heeft er overduidelijk zin in. So, I invite all people to Warsaw and let's come this atmosphere here. En op het plein is alvast een fanzone gemaakt, omgeven door doeken in die herkenbare kleuren van Euro 2012: paars, donkerroze. En hoewel de fanzone nog dicht is, wordt er op het podium al wel geoefend. Geoefend voor de optredens die hier later gaan plaatsvinden. Een paar haltes verder met de tram komen we terecht bij het stadion. Van buitenaf ziet het eruit als een kroon met uitsteeksels, natuurlijk in de kleuren van Polen: het rood en het wit. Ook hier wordt geoefend. Maar eerst eens even kijken hoe het hier binnen uitziet. Prachtig. De tribunes met de rode en de grijze stoeltjes, twee ringen hoog. Het dak erop, waardoor het wel heel erg aandoet als een indoor locatie, maar altijd droog. Er wordt geoefend voor de openingsceremonie. Twaalf minuten gaat de show duren, voorafgaand aan de openingswedstrijd vrijdag. Maar dat zijn wel twaalf minuten waar de hele wereld naar gaat kijken. Miljoenen en miljoenen mensen voor de buis. Daar doen ze het voor. Het is in dat stadion waar UEFA-baas Michel Platini de pers te woord staat. Aan de vooravond van dat grote toernooi. Hij begint al te zuchten. Het is ook altijd hetzelfde liedje, hè? Het zal eens over voetbal gaan, maar nee, het gaat over de BBC-documentaire, Stadiums of Hate. Documentaire waarin het gaat over racistisch geweld en antisemitisme rondom de competitiewedstrijden in Polen en Oekraïne. Dotant que beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays sont confrontés aan ce probleem. Ach, zegt Platini, racisme komt niet alleen in Polen en Oekraïne voor, maar in vele, vele landen en. Ik denk niet dat het probleem is, maar het is het probleem van de la société. Ik ben niet de chef van de société. Het is helemaal geen voetbalprobleem, het is een maatschappelijk probleem. Daar gaat Platini helemaal niet over. Maar ja goed, dan heb je toch te maken met Mario Balotelli, hè, de donkere Italiaanse spits. Die dreigt van het veld te lopen bij racistische uitingen. Hoe gaat hij daar dan mee om? Het is niet meneer Balotelli, de joueur, die is responsable de arbitrage. Het is de arbitre die is responsable van match. Daar gaat Balotelli helemaal niet over, zegt Platini streng. Dat is een zaak van de scheidsrechter. En als die toch wegloopt van het veld, zou dat zomaar een kaart kunnen opleveren. Betekent overigens niet dat de UEFA het probleem van racisme niet serieus neemt. De bond werkt mee aan campagnes. Clarence Seedorf wordt zelfs even ingevlogen om te vertellen hoe belangrijk het is... het aanpakken van racisme. Ik denk dat respect is exactly het the woord is die nodig is. En dat voetbal kan um, expressen en een tool om problemen te helpen die groter zijn voetbal, maar een sociaal Er is een probleem, zegt Platini, dat wel echt een voetbalprobleem is. Dat probleem heet matchfixing. Het beïnvloeden dus van wedstrijden, het wedden ook op eigen duels. Dat is de keur van voetbal. Dat is de trahison dans le sein du voetbal. Nu wordt platinie even fel, Dat raakt het hart van de sport. En zo'n probleem, daar moet je dan ook keihard tegen optreden. sont pris dans de matchfixing ne rejoueront op voetbal. Doe je een matchfixing, dan speel je nooit meer. Goed, het volgende pijnpunt: de organiserende landen, Polen en Oekraïne. En de problemen de afgelopen jaren bij de aanleg van de stadions en de luchthavens. Het was zwaar, erkent Platini, maar eind goed al goed. En uiteindelijk hebben beide landen en zeker Oekraïne grote stappen kunnen maken, een sprong van maar liefst 30 jaar vooruit. Op niveau des infrastructuur, op niveau de communicatie, op niveau des des routes, des aéroports, la Pologne et l'Ukraine, et surtout l'Ukraine ontfait un saut de qualité de 30 ans. We zien Platini even opveren, want er komt een voetbalvraag. Merci. Alors. Uh, ja, en die vraag, dat is een hele logische. Wie wordt de kampioen? En daar gaat Platini op zijn filosofische stoel zitten. Je hebt natuurlijk landen die favoriet zijn. Duitsland en Spanje zijn dus favoriet. En je hebt ploegen die moeilijk zijn om te verslaan. En de conclusie, twee dagen voor de openingswedstrijd is dan ook kort en bondig. We are ready. Nog twee dagen van testen, in het stadion en op de fanzone. En dan gaat het echt gebeuren in Warschau. De aftrap van Euro 2012. Dank u wel. En have een goede tijd hier. Ja, voor nu is dat nog heel even de toekomst, de nabije toekomst. We gaan uh, terug in de tijd naar het verleden dus. naar 1988, het jaar dat Nederland Europees kampioen werd. Het EK van de wondergoal van Marco van Basten. Maar natuurlijk ook het EK van de Russen. De verliezend finalist die in de eerste poolwedstrijd van Nederland won. De Nederlandse kant van dat EK kennen we natuurlijk... Allemaal. Uh, morgenavond is in de laatste EK-aflevering van Andere Tijden Sport... de Russische kant van het verhaal te zien. En in de studio is de maker van die aflevering... over het perestroika team van 1988. Uh, Thomas Blom, goedenavond. Goedenavond. Um, wat heb jij met Rusland, of misschien moet ik zeggen... USSR of sovjet Ja, want ik hoorde je net al de Russen zeggen, maar het ja. waren de Sovjets. Ja, we zeggen nu, we zeggen nu inderdaad de Russen, maar ja. toen waren het de Sovjets. Ja. En wat heb jij daarmee? Nou, ik, op mijn 17e ben ik daar toevallig geweest, in Moskou... Uh, uh, dus nog net voordat de muur viel. Dat was, uh, volgens mij was dat de 88. En, uh, en ik heb eerder een, een documentaire gemaakt uh, over de stadionramp in Moskou. Dus waar Haarlem tegen Spartak Moskou. Uh, niet voor andere tijden was dat hè? Nee, dat was, nou, dat was voor andere tijden, niet voor andere tijden sport. Ja. En daar, ja. uh, dat, dat is eigenlijk de grootste voetbalramp in de geschiedenis. Dus ik, ik ben daar een aantal keer geweest en uh, al met hele goede mensen daar samen kunnen werken. Nee. Nou lijkt het me niet heel simpel om deze voor elkaar te krijgen. Er zijn onderwerpen genoeg, denk ik, in die series... en in dat soort programma's die je, die ja. je zo rond hebt... Uh, maar om uh, Russen te benaderen... en dan helemaal, dacht ik erbij, om Russen te benaderen... die uh, een finale verloren hebben. En dat dus misschien wel een trauma aan over hebben ja, gehad. Hoe en, doe je dat? Hoe kreeg je ze bij elkaar? Nou, en, en het waren wereldvoetballers. Dassaijev ja. was de beste voetballer in, uh, ter wereld toen de tijd. Uh, Belenov was Europees voetballer in 1986... Zijn, en dat zijn dan sterren in een heel groot land. Die zijn echt niet zo willig om, uh, om dan interviews te geven aan, ja, aan een ploegje ja, uh, Toen, toen al zeker niet, maar hoe is dat dan nu? Nou, we, we hadden contact, bijvoorbeeld met Dassaïev. En de enige wat we dan... De, we hadden een 06-nummer gevonden. En wat we dan hoorden was, nou ja, uh, daar uh, misschien, weet je. En, uh, en, en eigenlijk, we konden met geen van allen een vaste afspraak uh, zetten. Bellen of hadden we niet eens uh, gesproken rechtstreeks. Op een gegeven moment zaten we bij elkaar en we dachten van ja we moeten gewoon gaan. Eén week, we trekken één week ervoor uit en het is publieke omroepen kunnen niet te lang blijven. Ja, dat is uh, al heel wat hoor een week. Ja, dat ja. is al heel wat. En uh, we, we, het is zo risicovol, maar er is geen andere manier. Nou, we begonnen in Moskou en uh, daar uh, dus het 06-nummer van uh, Dashaev bellen, bellen, bellen. Maar bellen. toen waren jullie nog blanco. Waren we Op blanco? We hadden... Naar Moskou toe. Ja, we, we hadden... had geen nee gezegd. Dat was al heel wat. Maar wij, wij moesten de afspraak zelf nog zetten. Uh, want dat, dat weigerde die. En uh, bellen bellen bellen, twee dagen lang. En hij nam niet op. Dus wij werden helemaal gek. En uh, op een gegeven moment hoorde ik klik. Werd de telefoon opgenomen. Was de, de coach van Torpedo Moskou. En daar is Darsayev tegenwoordig assistent. Ja. Dus wij vertelden van, nou, we hebben hem wel eens gesproken. En, en die coach zei gelijk, wij vinden dit een heel belangrijk verhaal. Wij willen ons verhaal van het Sovjet voetbal, wat echt fantastisch voetbal is, maar komen we misschien zo op. Dat willen we ook verteld hebben. Wij gaan zorgen. Uh, uh, morgenochtend om 11 uur vertrekken we met de bus. Bender. Uh, da zit in die bus. Voor mij, wat wachten we? Uh, dan kan je een interview doen. Nou, toen kwamen we daar. Om uh, um half tien stonden we. Komt een enorme dikke bak aan. Uh, een, een jeep. Een, een, een zilveren jeep. Uh, uh, uh, en uh, heel langzaam aanrijden. Dat was Da Dus wij vragen hem van. Uh, de maar... grote keeper van destijds. Ja, en, en wij hadden allemaal dat beeld. Ook uh, Irina Anetjeva, de. De, de producenten, dat voor haar was het ook een held. Voor mij was het ook een held. Uh, verbonden aan het doelpunt van Van Basten. Het raampje gaat omlaag. Wij zeggen van, mogen we een interview doen? daar kwam eruit. Snel het setje opgezet. Hij doet de deur open. En ja, we schrikken ons rot. En uh, uh, we zagen echt, uh, ja, die, dat was niet meer de Tassayev uh, van toen. En, en toen, op dat moment kwamen we er pas achter... wat voor een verhaal achter deze finale Want zit. Want wat zag je? Bedoel, we kennen Deze... hem natuurlijk als de, de, de fitte, lange, ja. slanke man in het Russische doel. Nou, waar we later achter gekomen zijn, en dat, dat zien we ook in de uitzending... en wat zijn ploegenoten bevestigen. Die generatie Sovjet-voetballers speelden voor de vrijheid. Ze wilden schitteren op dat toernooi. Perestrojka was er, de deuren gingen voorzichtig open voor buitenlandse voetballers. En ze wisten dat ze naar het buitenland mochten. Dat was hun droom. Ze zijn allemaal na het EK naar het buitenland gegaan. Maar ze waren totaal niet voorbereid. Nou, en dat is, het, dat, dat is het overheers, of dat, het achterliggende verhaal. En dat zagen we op het moment dat Dazaïev uit die auto stapte. En dat is eigenlijk bij al die spelers die behandeld worden in, in het programma. Ja. Het achterliggende verhaal. Eigenlijk ja. het trieste verhaal van wat er daarna gebeurde. Ja, nou, en dat komt allemaal samen op dat veld in die finale. En uh, die drang om naar het buitenland te gaan. En dan vervolgens gaan ze naar het buitenland. Hebben ze niet geleerd hoe, hoe met die vrijheid om te gaan. Nou, en Dazaïev is uh, net zoals. Ook andere ploegenoten nou, gaan drinken. Ja. Zo triest is het. Ja, Dassayev zocht het in de drank. En Belanov? Belanov zocht het, of in ieder geval zijn vrienden in, in winkeldiefstalen. Ja, een apart verhaal. Ja, het is. Ja, nou ja. Het, hij, ze vertellen, dat is ongelooflijk. Want uiteindelijk ook Da en, en Belanov, die we op een wonderbaarlijke manier hebben kunnen interviewen. Op het moment dat ze zaten, hebben ze er gewoon zo open gepraat. En, en uh, Belanov. Ja, vertelt ook dat hem dat gebroken heeft. Hè. Zijn vrienden kwamen over zijn vrouw. Ja, voor de duidelijkheid even, hij was de grote sterren van dat elftal. Ja. Um, ook op dat toernooi. Hij is um, um, zoals een aantal spelers na dat EK mm -hmm. uh, in het buitenland gaan spelen. Dat ja. mocht toen hè, van het communistische regime ja. in Rusland. Dat, was de dat de eerste, mocht uh, generatie. voor die tijd niet. We werden ze allemaal bij elkaar gehouden. Hij gaat naar Duitsland en daar ziet hij en zijn vrienden ineens de westerse wereld. Ja. Totaal onvoorbereid. De, dus dat, dat, we moeten ook echt teruggaan in die tijd. Er stond een muur, dat kan, dat kan ik me nu ook bijna niet meer voorstellen. Die mannen, die, die, die, eigenlijk voetbalden ze in twee collectieven. Ten eerste al het collectief van Lobanowski, de coach, eh, eh, eh, op het veld, op de trainingen, was volledig collectief voetbal. En daarbij woonden ze nog in een collectief land. Zij waren totaal niet gewend om met individuele vrijheid om te gaan. Nou, en Belane vertelt, ja, winkels, eh, mijn vrienden kwamen over... die liepen met ogen als schoteltjes rond. En de rem gingen af en, en zijn vrouw en zijn vrienden... Ja, die, die, uh, die, uh, nou ja, die zijn gaan stelen. En, en dat heeft Maar, hem maar waarom broken. vraag je je af? Stel dus, ja. Ja, de, de, de, de, dat... of zelf had niet genoeg geld om wat te kopen voor ze? Of gingen ze zo los dat ze niet meer wisten wat ze deden? Ze gingen los. Het was een totale cultuurschok... Ongelooflijk. Ja. In de aflevering ook uitgebreid aan het woord Hugo Borst. Mm -hmm. uh, wat heeft hij met Rusland? Knap trouwens dat het überhaupt gelukt is... om hem in een programma over sport te krijgen. Maar dat terzijde, want dat ja, het is wel wilde hij toch niet zo heel graag meer. Maar het is jullie gelukt? Ja, ik, ik sprak hem voordat, wij, uh, voordat ik naar uh, Rusland en uh, Oekraïne ging. En eigenlijk heeft het geen enkele moeite gekost. Want uh, uh, Hugo... Uh, uh, was Vol vuur. Het, hij, hij zegt echt onomwonden. Het is, het is na 74 het mooiste voetbal wat ik gezien heb. En wat, wat, wij kwamen bij Hugo terecht in de research. Uh, hij was toen de tijd uh, jong journalist bij de Voetbal bij de International. Dus ja, wij gaan researchen en we lezen een artikel. Staat Hugo Borst onder? We lezen nog een artikel. Staat Hugo Borst onder? Het was daadwerkelijk zo dat hij ongeveer als enige, in ieder geval enige Nederlander, uh, toegang had tot dat trainingskamp. Tot die Sovjets. Dus hij is ooggetuige geweest van die trainingen. Uh, hij weet hoe, hoe er al gesproken werd... Uh, over de transfers uh, toen de tijd. Hij was echt uh, betrokken bij het team. We pakken even een fragmentje uit uh, het programma van morgenavond. Dan kunnen we Hugo Borst zelf horen. Uh, wat hem zo aantrok in dat voetbal van de USSR. Het voetbal van... En dat was het, hè, daar was hij een uh, groot fan van... van Dynamo Kiev. Een paar jaar later speelde zich... Uh, ergens in Europa een prachtige finale af. europa Cup 2-finale. Atletico Madrid, Dynamo Kiev. En daar heb ik voetbal gezien. Dat had ik nou ja, na 1974, Nederland zelf al, eigenlijk niet meer gezien. Dat was, denk ik, de volgende stap van het totaalvoetbal. Ja, en hij was vervolgens ook heel erg blij dat Rusland Nederland lood. Hè? Ja, nou, hij, hij, hij droomde ook van een finale Rusland-Nederland. Of Sovjet-Unie-Nederland. En... Uh... Ja, die clash. Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat is hem geworden. Ja. En hij, hij voelde ook wel aan dat... Hij zag als een van de weinigen toen al hoe goed dat voetbal was. Dat zien we ook in de uitzending. Er zit heel veel voetbal in. En dan zie je, zie je Belanov voetballen. En dan zie je hoe makkelijk hij een man passeert. Dat is echt... Als je nagaat wie er allemaal op dat veld stond in die finale. Behalve Gullit en Van Basten. Maar je hebt het over Michalitschenko. Dat was de nummer vier Europees voetballer van het jaar. Belanov, ja... Het, er stond zoveel kwaliteit en persoonlijkheid op dat veld. Nou ja, dat vonden we al een heel interessant gegeven. Uh, en daarbij is het dus nog een, een clash tussen oost en west. Ja, even horen wat Hugo Borst daar nog over zegt. Je begreep bij mij uh, steeg er gejuich op. Uh, ik was zelfs licht op de hand uh, van die Russen. Uh, omdat ik als een van de weinigen in Nederland... en misschien ook wel in Europa... Uh, bij die Russen al binnen was. Ik was al een keer in Stuttgart... waar zij zich altijd prepareerden op het nieuwe voetbalseizoen, uh, Was ik geweest en daar was ik ook welkom. En daar was ik gast van uh, Dynamo Kiev. En dat was natuurlijk ja. heel bijzonder. Nou, en morgenavond dus veel meer in die aflevering van Andere Tijden Sport. Wat heb je nu? Het was, je zei al een avontuur vanaf mm. het eerste moment eigenlijk. Ja. Je gaat uh, uh, met niets eigenlijk naar, uh, naar Lusanne toe... en je mm. komt met een aflevering terug. Mm. Wat is het het meest bijzondere, het, het gekste of het nieuwste wat je hebt gehoord... hebt meegekregen daar? Um, nou, ja, Ik begin met een idee van Misha Wessel, de researcher... Zo van laten we eens door de ogen van, van, van de Sovjets gaan kijken. En, als je da en dat hebben we consequent volgehouden. En dan ga je, uh, ga je die finale dus door hele andere ogen zien. En als je dan weet, en dat gaan we allemaal in de uitzending zien... als je dan het achterliggende verhaal weet... Ja, dan, dan wordt die finale, wat al een gigantisch sportmoment is... de finale 88 voor ons Nederlanders. Maar het is ook nog een historisch sportmoment... omdat het was het laatste Sovjet-team. Nou, als, je, als je eenmaal door die ogen gaat kijken... dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan komt alles samen, hè, sport en, en waar deze mensen vandaan komen. En, en, dan is het dat een groter verschil tussen winst en verlies kan je, dan, kan je niet meer hebben. Dan neem ik aan dat je net als alle andere Nederlanders heel blij was dat we in 1988 die titel hebben gepakt. Heb je na uh, het maken van deze aflevering een heel klein beetje medelijden met die Russen? Ja, maar ja. Misschien dus, wel heel veel. Ja, kijk, als, uh, ik, heb, ik heb tegenover de Zijf gezeten. Ja, dat, dat gaat echt heel ver. Ja, ja dus dat. dat medelijden, medelijden is het niet. Ik bedoel, het nogmaals. Het is. Het was een held, uh, ik denk voor, voor, veel, voor een generatie, ook een generatie Nederlanders. Nou, dat is echt heel triest ja. uh, om, uh, om dan tegenover je held zo te moeten zitten. Morgenavond, Nederland 1. Toch? Uh, ja, Nederland 1, 10, uh, 10 over 10. Ja, rechtstreeks tegenover oh. langs de lijn. Maar voor één keer, <laughs> zeg ik, komt dat zien. Thomas Blom, dankjewel. Beach Boys met That's Why God Made The Radio. Het Nederlandse elftal maakt zich dus langzaamaan op... voor de eerste ek wedstrijd die tegen Denemarken van aanstaande zaterdag. De selectie bestaat grotendeels uit mannen... die al enige tijd opgeroepen worden voor het keurkorps. Ronald van der Geer sprak er twee die er nog niet zo lang bij zijn. Twee debutanten in de selectie van Bert van Marwijk spelen voor PSV... en hebben een verleden bij Sparta. In Rotterdam legden Jetro Willems en Kevin Strootman de basis... voor een mooie loopbaan met misschien wel heel veel Interlands... Het oranje shirt, dat is niet nieuw. Want de 18-jarige verdediger en de 22-jarige middenvelder speelden al heel veel jeugd in het Lans. Maar dat is volgens de niet zo spraakzame Jetro Willems toch iets heel anders. Ja, daar speel je niet echt voor uh, zoiets groots. speel je meer voor uh, het winnen van iets. En het mooi vinden. En dit uh, denk ik heel anders. Vroeger zat je als kleine jongen, ik denk dat iedereen dat had, zat je voor de tv. En uh, zelfs twee jaar geleden nog. En dan nu om daar deel van uit te maken, ja, dat, is, uh, dat is alleen maar mooi. En dat zegt Kevin Strootman, die zich bewust is van het EK-gevoel thuis. Kijk, je weet dat heel Nederland gewoon meeleeft. En uh, ieder, ook mensen die niet van voetbal houden, die kijken gewoon naar het EK en naar Nederland zelf dan. En die steunen dus ja. Je weet gewoon dat het zo erg leeft en dan wil je gewoon zeker, zeker nu dezelfde deel van de er alles aan doen om het tot een, ja, tot een goed einde te brengen. Toch lijkt de bijdrage van Kevin Strootman op het eerste gezicht in geringe middenvelder leek lang de plek naast Mark van Bommel op het middenveld te mogen invullen. Maar is die nu weer kwijt aan Nigel de Jong en dat is toch een domper. Ja maar uh, kijk uh, in de media wordt het natuurlijk heel snel als je dan de wedstrijd speelt dan, uh, en als je dan de wedstrijd slecht speelt dan kan je er niks meer van. Dus uh, daar probeer je een beetje voor af te sluiten. Alleen tuurlijk, je weet dat je de kwalificatiewedstrijd heeft veel op gespeeld. En dat je nu uh, ja, dat je, dat je niet gaat starten. En, uh, maar wat ik zeg, je moet gewoon op de training moet je laten zien. En het team proberen te helpen. En als je erin moet komen, dan, dan moet je er klaar voor zijn. En dat is het enige wat je kan doen. De sport is wel teleurstelling ook, heb je dat een beetje? Nee, ja, ik weet niet. Ik denk dubbel. Het is wel iets... Uh, je bent heel blij dat je erbij bent. Ja. Maar als je erbij bent, dan wil je ook spelen. Maar dat, dat willen alle 23. Dus. Is de roodman zijn een gemotiveerd? Ploeggenoot Jetro Willems lijkt wel te gaan starten als linksback. Na de buurt van een half jaar geleden in PSV 1 naar het EK. En onderdeel zijn van een nationale discussie toch. Enthousiast wordt Willems er niet van. Ja, ik kijk er niet zo naar hoor. Dus ik doe gewoon hier mijn dingen mee niet. Nee? Is dat niet iets waar je misschien ook wel trots op bent? Dat ja, heel Nederland praat over me? Nee, ik ben gewoon normaal. Ik ben gewoon mezelf. En, uh, ik wil hier mijn best doen. En wat de buitenwereld zegt of doet, dat is voor mij doen, heel anders. En of hij vertrouwen heeft gekregen van zijn spel in de voorbereiding, zegt hij... Ja, met alles wat ik doe, heb ik wel vertrouwen in. Anders doe je het niet. Maar ik heb gewoon laten zien en gedaan wat ik kon. En meer niet. Voor het enthousiasme moeten we dan maar naar zijn ploegenoot en concurrent voor de linksbackpositie Stijn Schaars. Tenminste als het gaat over zijn favoriete EK-moment. Nou, voor mij is het toch die goal van Marco van Basten in de finale. Buren. Van Basten. Goed. Oh, de een goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunten. Ja. Ja, zo'n mooie goal, Het komt zo vaak terug, dat, dat, dat is wel een moment. Ik heb het zelf niet eens live gezien, maar, maar zelfs dat is voor mij het meest uh, memorabele moment. Hoe zo heb je het niet live gezien? Ik denk nog te jong. Hoe oud was je toen? Vier. Dus ja, daar ja, uh, krijg je weinig van mee. Hè? En welke EK maakte Schaarst dan wel bewust mee? Ja, 92 dan, met uh, Van Basten die penalty mist. Sorry, 92. Dat uh, was een soft, dus daar wil ik me niet echt herinneren. Marco Van Basten. Uit, Utrecht. En ook deze maakt hij niet. Hij blijft op veel doel te staan in dit toernooi. Het is uh, enorm frustrerend. Ja, dat is jammer. Voor de mooie herinneringen van Kevin Strootman... die het laatste week had, trouwens gewoon nog als supporter voor de buis had... gaan we 12 jaar terug. Het EK-gevoel. Uh, ik denk dat dat een beetje echt Euro 2000... Uh. Dat was in eigen land natuurlijk ook naar twee wedstrijden toegegaan. Eh, tegen Denemarken en tegen Joegoslavië. Er wordt de bal gesteld door van Kluivert richting Reiziger. Die voor het laatst heeft gesloten in de c van Ajax. Reiziger geeft die bal voor. Zender moet er dan scoren. Ja! ja! Reiziger! Die ja! naar Zender. Zender geeft de voorzet en Frank de Boer voor de 2-0. En scoort op aangeven van Reiziger 3-0. En tenslotte Gregory van der Wiel. Uh, ja, wat, wat natuurlijk vers op mijn gedachten is, is vier jaar geleden. Toen, uh, toen ook Sterke Poel en uh, ja, toen Nederland fantastisch speelde. En ik was toen op vakantie en daar, daar kijk ik Nederland. Dus dat, dat is wel wat me vers is bijgebleven. Maar het allermooiste voor hem is toch... Ja, daar heb je het over 88 natuurlijk. Kan het weer gevaarlijk worden? Erwin Koeman, doorkomen Gulling. Erwin Koeman. Dan past het niet buitenspel. Gelid, doe het! 1-0! Ja, zeker. Een ja, Het was een paar maandjes oud, denk ik. Maar uh, <laughs> nou, ja, iedereen herinnert zich dat. En, uh, fantastisch. Ja, dit is een goed stel hoor. Ja, er spelen nu dus mensen in het Nederlandse hoofdstad die toen geboren zijn... of nog lang niet geboren waren. Tot zover het voetbal voor even. We gaan tennissen. Op Roland Garros werden vandaag de laatste kwartfinales gespeeld. Twee bij de vrouwen en twee bij de mannen. Mark Brasser in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Het was wat minder spannend dan gisteren, hè? Moeten we eerlijk over ja, zijn. Ja, maar dat... Ja, dat, dat... Gewoon ook bijna niet zo worden als g 2 van dat soort dagen, Henry. Dat, dat, dat, dat overleven we niet. Nee, ja, misschien dat er nog een paar komen. Verder tegen Murray, dat was het mo de mooiste affiche. De nummer 6 tegen de nummer 4 van de wereld. Met de nummer 6 als favoriet eigenlijk, toch? Ja. David Ferrer is gewoon de betere gravel-tennisser. Uh, die conclusie die, die kon je op voorhand al trekken... afgezien nog uh, van de resultaten tijdens dit toernooi. Maar uh, Ferrer zit er altijd dichtbij. doet het altijd goed op gravel. Dat is echt zijn ondergrond. Uh, ja, en dat liet hij in deze partijen tegen Andy Murray uh, liet hij dat zien ook. Murray toch meer een jongen van het gras, van het hardcourt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel blij ben... dat Ferrer, uh, die er altijd dicht tegenaan zit... Uh, maar ja, altijd eigenlijk een rondje te vroeg zo in de kwartfinale... tegen een, uh, ja, tegen een uh, grote speler een goede gravelspeler, Djokovic, Nadal aanloopt... dat hij nu Murray treft, treft dat hij wint... en dat hij, hij eindelijk eens in de, in de halve finale staat in ja. Parijs. Daar ben en ik wel blij om. dan mag hij het gaan opnemen tegen zijn landgenoot Rafael Nadal... die uh, alweer iemand vrij makkelijk van de baan poetst, Almagro. Al ja. moest hij zelfs een tiebreak spelen. Dat was al heel wat voor Nadal, want die wint alles heel makkelijk. Ja. Wat voor kans heeft Ferrer tegen Nadal? Ja, nou ja, je zou zeggen, en, en niet veel. Uh, aan de andere kant, ze hebben wel eens, uh, in Barcelona dit jaar stonden er twee tegenover elkaar. Nou, toen won uh, Nadal 7, 6, 7, 5. Maar goed, dan gaat het over twee sets. Je moet het natuurlijk wel drie sets kunnen volhouden. En ja, maar het is vooral de indruk die Nadal eigenlijk uh, achterlaat hier in Parijs in zijn eerste vijf wedstrijden. Dat, dat, dat, dat eigenlijk iedereen zich afvraagt. Van ja, dit, dit hij, hij gaat zo op de titel af. Hij is gewoon niet de klop. Hij speelt zo ontzettend goed. Dus het heeft nog niet eens zozeer te maken met de ...van David Ferrer of de klasse of de kwaliteiten van David Ferrer... ...maar meer dat Nadal er zo enorm bovenuit steekt op dit moment... Die moet gewoon in... ergens een mindere dag hebben, anders heeft niemand ja, een kans. Ja, daar, daar is het inderdaad op, op, op, op hoop. Daar hoopte Nicolas Almagro vandaag misschien ook een beetje op. Die speelde helemaal niet slecht tegen Nadal, uh, deed heel veel dingen goed... ...alleen gaat er wel gewoon in drie sets af. En, en, ja, en, en dan sta je na afloop, ja ik heb goed gespeeld en het dingen gedaan... ...en ik heb me voorgenomen, dit en dat en dat heb ik gedaan. Maar ja, na afloop sta je wel met lege handen en, ja, en zo gaat het vaak. Ja. Ja, daar kijken we nog even vooruit op de halve finales bij de vrouwen. Want die uh, worden morgen gespeeld. Uh, Maria Sharapova tegen Petra Kvitova hij is de mooiste affiche. Um, valt ja. daar iets over te zeggen? Of is het vrouwen weer, weer eens zo dat het alle kanten op kan? Het kan, het kan inderdaad. Alle kanten op. Inderdaad, Kvitova gingen vandaag bijna uit tegen de, de, de Shvedova, de Kazachstaanse. De verrassing. Hij had, had drie sets nodig. Ik vind Kvitova niet indrukwekkend. Uh, Sharapova wint van Kaya Kanepi. Nou ja, goed. Daar had ze een hele lekkere loting mee. En, en Sharapova. Sharapova, ja, het is heel wisselvallig. Het is, de service is nog steeds niet goed. Um, veel dubbele fouten, veel breaks ook tegen. En zo, dan zien we dat wel bij heel veel vrouwen. Maar ja, toch op wilskracht, ervaring en zo um, moet Sharapova het toch denk ik wel gaan winnen. Ja, en dan die andere halve finale: Sam Stozer en uh, Sarah Irani. Ja, daar denk ik toch dat Samantha Stozer op basis van ook ja, ervaring en het spelen van dit soort grote wedstrijden, halve finales van Grand Slam-toernooien, ze heeft natuurlijk al een Grand Slam-titel op zak. Voor de Iranen is dat, is dat allemaal nieuw. Alhoewel wel dat een goede speelster is, een beetje de, de, de nieuwe Schiavone, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat ervaring en het, de koelbloedigheid en de wilskracht van, van de Aussie, Sam Stozer, dat hij dat de doorslag gaat geven. Dus dan okay. zouden we een finale krijgen en dan wordt het vrouwentoernooi toch nog een beetje gered, want dan krijgen we Sharapova tegen Stozer. Onderbreken, Mark. Het klinkt een beetje vervelend, maar we gaan nog naar een reportage... en anders halen we het niet meer voor het nieuws. Okay. We, we zien morgen die halve finales. Yes. Dank je wel. Want we moeten tijd maken voor de EK-incidentenserie. Vandaag een EK waar Nederland wel even zou gaan winnen. Het liep anders. Een afgang met rode kaarten... en het ontslag van de bondscoach. Waarom moest Robben eruit? Het is op een rode In die ass op alle players. En gestopt. En de... Dit weer kan gebeuren. ek incident. Dit keer het EK van... Ja, 1976. Een incident rondom de wedstrijd. In Nederland tegen Slowakije was de eerste wedstrijd. En zo maken we toch wel een nare indruk. En hier... Kijken dan 1 miljard mensen naar. Gesproken door Joop Dan het team van Nederland in de goal: pietschrijvers dus niet Jan Jong-bloed. Geen verrassing wat dat betreft. Ja, Achter, de status was natuurlijk die van uh, de winnaar van de zilveren medaille. Uh, op het WK in uh, 1974. En, uh, ze zouden daar ook Duitsland uh, gaan ontmoeten, veronderstelden ze. Dus uh, ja, de ideale gelegenheid om revanche te nemen. Dus, zo ging men er naartoe. Wij waren gewoon heel sterk op dat moment. We dachten gewoon net de te in. Hoe is het nou zouden zondag weer voor die Duitsers te verliezen? Nee, nou, dat hopen jullie misschien, maar dan moet ik je toch teleurstellen. gaat dat niet gebeuren, dan? Nee, zeker niet. Ja, het ging heel anders, want uh, Nederland kwam door die eerste ronde. Daar uh, kwamen ze niet. Ze verloren van Tsjechoslowakije uh, een controversiële wedstrijd. Goedenavond ook op veel 3 vanuit Zakenreftan. dat werkelijk verzoeken erbij is. Ik heb er geen ander woord voor. De, de pech voor Nederland was dat uh, die wedstrijd werd gespeeld op een, op een vreselijk veld.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 Een hoge bal, richting Ondroes. Hij komt en hij gaat de goal in. Goal plan. Nederland heeft uh, behoorlijk hard gespeeld daar trouwens. Die Tsjechen de, die deden er ook niet voor onder. Neeskals te goed uitkomen. Neeskals die dan gevloerd wordt door diezelfde balk. En het is een rode kaart. Maar uh, ja, de irritatie lag toch vooral bij het Nederlands elftal. En uh, het resulteerde uiteindelijk in uh, twee rode kaarten. Uh, Dit voor een gele kaart van Johannes. Nee, nee, nee, nee. Deze is een rode van Johan Neeskunst. Eén voor Neeskunst. Die uh, ja, een schandalige overtraining in uh, het begin. Hij schopt inderdaad zijn tegenstander finaal onderuit. Van Aanigem wegens mekkeren. Die wilde op een gegeven moment, toen uh, de Tsjechen 2-1 die de aftrap uh, niet uh, verder verrichten. En dan komt er een hoge bal die gekopt wordt. En het is de doelpunt: een goal. Ook die discussies met Schijfzak en Thomas. Omdat Kruijf daar toereien bal zit neef te komen. Er was een overtreding was er begaan. Die overtreding werd niet bestraft door Clive uh, Thomas. En toen was er een counter van de van de Tsjech. Ja, toen viel die meteen. En uh, dat uh, Nederland daar kwaad over was, dat was wel te begrijpen. En dan zien we hoe daar nog een keer Van Hanegem erbij staat. Wil nog niet afgetrapt worden bij de Nederlanders. Kortom, uh, de chaos die deed de hele wedstrijd al een kenmerk stijgt en top. Tot wel vrij uniek. En dat is een rode kaart.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 Hij wilde eigenlijk technisch directeur worden. Hij wilde de hele gang van zaken in zijn niet gaan roelen. En uh, ja, dat botste. En uh, eigenlijk uh, toen het EK-toernooi er dan aankwam... toen uh, was eigenlijk al bekend dat uh, Knobel na het EK uh, zou opstappen. Ja, zoals Knobel gaat weg. Maar echt wel, meer nieuws hebben wij daar niet over kunnen van nemen. Omdat de uh, KVB zich in zwijgzaamheid... Knobel had het mij al verteld dat, die, uh, dat er wat op komst was dat hij zou gaan vertrekken. Maar dat moesten we geheim houden tot uh, na het toernooi uiteraard. Ze willen eerst dat er hier ja, twee voetbalwedstrijden door het Nederlands al zijn gespeeld.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 Deventer op Stelte, internationaal buitentheater, 5 tot en met 8 juli. Kijk op deeltvanoverijssel.nl Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Keukentafel wordt werktafel, zolderkamer, kantoor, garage wordt werkplaats, voor jezelf beginnen. Stap voor stap, eerst verdienen, dan uitgeven, zuinig beginnen dus.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 Festival Klassiek is onderdeel van de Heek-festivals. Ben jij klaar om te ondernemen? Jupici Business wel. Met alles in één zakelijk, met internet tot 120 mb. Ga naar jupicibusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Dit is Radio 1.